6 uur, Christian Bonebakker met het NOS Journaal. In Londen zijn de Olympische Spelen officieel van start gegaan. Dat gebeurde met een ceremonie die drieënhalf uur duurde. Hoogtepunten waren een filmpje van James Bond met koningin Elizabeth, een act van Mr. Bean en het ontsteken van het Olympisch vuur... door zeven jonge atleten. Verder werd met veel speciale effecten... de geschiedenis van Groot-Brittannië uitgebeeld. Er was een dansshow met successen uit de Britse popmuziek... en er was de traditionele parade van alle atleten...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 De wapenconferentie van de VN is mislukt. Er is geen akkoord bereikt over regulering van de wapenhandel... omdat Amerika, Rusland en China meer tijd willen hebben... om het conceptverdrag te bestuderen. Mogelijk wordt er later dit jaar alsnog een akkoord gesloten... zegt de Amerikaanse VN-ambassadeur. De verdachte van het bloedbad in een bioscoop in Colorado... was psychiatrisch patiënt. Volgens zijn advocaten werd hij behandeld door de psychiater... aan wie hij een notitieblok heeft gestuurd... met daarin details over zijn moordplannen...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 Het weer in het oosten is nog stevige buien. Verder overwegend droog, met vooral in de middag kans op zon. Het wordt 19 tot 22 graden. Tot zover het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie: twee afsluitingen. De A9 Alkmaar richting Amstelveen. Die is dicht tussen Akersloot en de afrit Castricum. En dat komt door een ongeluk. En de rondweg Arnhem, de N325, van knooppunt Velperbroek richting Arnhem... is de weg afgesloten bij Westervoort. Dat komt door een ongeluk. En naar verwachting is de rijbaan daar om 7 uur weer vrij. En dat was de verkeersinformatie. On je marks. En de atleten zijn weg.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 Goedemorgen en welkom bij het laatste uur van Nachtvluchten Noorderzon. Een nachtelijke aflevering waarin we met gasten van Weleer, makers van alle tijden, tafelheer en singer-songwriter Maarten Peters... en diverse muzici terugblikken en vooruitzien. Kloes van Mechelen en Anna Schalkens, een van de nachtzusters... hoorden we in het eerste uur. Zangeres Micheline van Houten en AMREF-directeur Jacqueline Lampen... hebben wij aan de lijn gehad. V. Lofsky en Laura Stavinova hebben muzikaal van zich laten horen... Beveiligers, verkeersleiders en technici hebben we de revue horen passeren. En in dit uur praten we nog heel even verder... met meester-interviewers Gerard Klaassen, Koen Verbraak en Leo Siepen. En later uh, schuift media Duizendpoot en Radio 509-chef Peter Kroon aan. Nou, we beginnen even uh, met de toekomstplannen op korte of langere termijn. Dat mogen jullie zelf kiezen, heren. Van uh, deze interviewers die veelvuldig hun materiaal hebben... Uh, langs horen komen en beschikbaar hebben gesteld voor nachtvluchten. Leo, mag ik met jou beginnen? Nou ja, ik, ik zit al uh, bijna dertig jaar in de, in de radiojournalistiek. En ik wil mijn kennis uh, graag overdragen. Ik ben dit voorjaar gevraagd door het Doha Centrum voor Media Freedom in Qatar... om voor Arabische journalisten uh, radiojournalistiek uh, te geven in een workshop. En dat heb ik net een paar weken geleden gedaan in Gaza-stad... voor vijftien uh, radiojournalisten. En dat vind ik ontzettend leuk werk om je eigen kennis, die je inmiddels hebt opgebouwd... om die door te geven aan anderen. En dat zou ik ontzettend leuk vinden als dat ook een vervolg gaat krijgen. Dat gaat het ook wel krijgen, maar ik heb nog geen concrete toezegging. Maar om dat meer en vaker te gaan doen. Dat zou ik ontzettend leuk vinden. En waar ben je als je zo'n beetje negentig bent? Dan hoop ik nog ook aan het werk te zijn. Ja. Ik, dat voorbeeld van Hofland heb ik altijd voor ogen. Die gaat maar door. Die schrijft zijn columns voor de Groene Amsterdammer en voor de NRC Handelsblad. Dat vind ik bewonderenswaardig. Uh, dat die man dus ook goed bij de tijd is. En dat dit zo helder op kan schrijven. Uh, en dat vind ik wel een mooi voorbeeld. En dan een glaasje port erbij, zoals Gerard Klaas... Een glaasje wijn. <laughs> een glaasje ja. wijn in dit ja. geval. Heel goed. Leo, dank je wel. En ik ben heel benieuwd. Ik vind het een hele mooie ontwikkeling ook uh, in de loopbaan. Ja. Dan zijn we bij Koen Verbraak. Je kijkt me een beetje paniekerig aan. Nee, hoor, Je hebt nee, tijd gehad om erover na te denken. Nou ja, wat, wat, wat Leo vertelde, dat, dat is iets van echt... Uh, ja, dat, dat heeft iets van ook iets voor de maatschappij doen, Geweldig, zou ik maar zeggen. toch? Ja. ja, zeker. Dat is heel mooi. Uh, zulke mooie plannen uh, heb ik uh, niet uh, voor de boeg. Nee, ik ben gewoon met, met, met mooie werkprojecten bezig. Ik ben nu een documentaire aan het maken over Emile Roemer. Die ik volg tot en met de formatie voor de televisie, voor de VARA. Dat vind ik heel erg leuk. En, uh, uh, en ik ga weer een nieuwe kijk in de ziel maken. En de nieuwe is dan niet met artsen, want die start aanstaande ja, die maandag, start maandag. Die is al bij gemaakt. De NTR. En uh, de, ik wil er nog twee maken. Eigenlijk dan is het wel mooi geweest. Dan heb ik zeven series gemaakt. Ik wil er nog één maken met topondernemers, de mannen en de vrouwen van het grote geld. En ik wil als laatste religieuze leiders zeg oh, maar zeggen, dus Arabijnen, imams, bisschoppen, dominees over de grote vragen van het bestaan. En dan is het ook wel klaar. Daarna moet je niet meer over geld beginnen, vind ik. Nee. En denk jij dat je op je negentigste... de grote vragen van het bestaan hebt weten te beantwoorden? Daar kan ik geen zinnig woord over zeggen. Ik ben nu 46, dus ik zit ongeveer op de helft. Dus ik heb nog de helft om, om daar misschien uh, een antwoord op te vinden. Of daar gewoon nog langer over na te denken. Ja. En uh, ja. Als iets anders weer terug te keren. Ja. Afhankelijk van wat je gelooft. En over het geloof gesproken, Gerard. <lacht> ik ben heel benieuwd <lacht> naar deze serie... De laatste serie van ja. Koen. Want zoals je weet, euh, bischop, euh, geestelijke leiders, caravanserie. Misschien mag je wel productieassistent ja, worden. Nou ja, we kennen elkaar een beetje. Dus ik, euh, ik heb groot vertrouwen in wat <totstut> Koen hiervan uh, gaat maken. Maar ik ben buitengewoon benieuwd. Want kijk, Koensenstijl, die is, uh, dat mag ik je rustig zeggen, is zo precies en zo eigen, zo authentiek. Uh, daar, komen, uh, daar komen gesprekken van waar ik nu wel van weet. Daar blijf ik voor op. Of dat ga ik lezen. Zo zit dat. Uh, als je dat aan mij vraagt... Uh, weet je, laat mij het zo zeggen. Uh, ik ben, zoals je misschien weet... Uh, net uh, vannacht... of gisteren uh, jaren geweest. Ik ben 61 geworden. Uh, en het erge van dit alles is... dat ik vind dat het zo snel allemaal voorbij schiet. Het is net... Naar, uh, alsof ik gisteren begonnen ben. Dat vind ik een treurige ontwikkeling. Dus uh, het, het is gewoon, ik ben nu 37 jaar bij de omroep... en het is alsof het gisteren is. Wat ik uh, wil gaan doen is dit. Kijk, de komende jaren staan in het teken van grote veranderingen... in het omroeplandschap waar ik nadrukkelijk bij betrokken ben... vanuit de RKK en vanuit de KRO. Dus dat staat te gebeuren. En heel precies is een van de dingen die ik zeker wil gaan doen... Uh, een dissertatie schrijven. En dat ga ik absoluut doen. En dat zal gaan over communicatie. En dat zal gaan over iets wat te maken heeft met het katholieke uh, deel van deze natie. En dat zal ook te maken hebben met journalistiek. En daar ga ik mee aan de slag. En uh, dat is eerder klaar dan dat ik negentig ben. Ik wou net zeggen dat. <lacht> dat moet dan wel af zijn. Maar zo lang duurt dat dan ook weer niet als je net 61 bent geworden. Nee, nee, nee, waar nee, nee. ben je op je negentigste, denk je? Ik durf het niet te zeggen. Uh, ik denk dat... Uh, dat ik dan nog wel in Amsterdam woon... en af en toe een bezoek breng aan mijn favoriete Italië. En dat ik een paar boeken geschreven heb. En dat ik in dit vak, wat niet alleen een techniek is... maar ook een roeping bijna, blijf doorgaan. Want uh, het is een habitus die, uh, die je niet verladen zal. We sterven allemaal in het harnas. Ja, hebben we al wij natuurlijk van nachtvluchten, want dat houdt op te bestaan. Nora, heb, jij... Nora, Nora, heb jij al verteld wat jij gaat doen als je negentig bent? Nee, maar ik denk niet dat ik nog in Nederland ben. Oh nee? nee? Nee, ik heb nu een chalet in Garderen. En ik heb dan misschien op mijn negentigste uh, een chalet in Zuid-België of zo. Dan komt het grote geld eindelijk binnen. Ja, oh, okay. daar werk ik nu al aan. Ja, ik begrijp het. Ja. Ja, ik word binnenkort ontslagen, maar ik ben bezig. Ja. Maar goed, Nachtvluchten Noorderzon. Mag ik heel erg hartelijk danken. Uh, Leo Siepen, Koen Verbraak en Gerard Klaassen. En natuurlijk ook bedank ik jullie zeer hartelijk... voor al het prachtige materiaal... wat ik in de afgelopen twaalf jaar van jullie heb mogen en kunnen maar gebruiken. wij bedanken op onze beurt ja. jou. Want Sora, uh, uh, in al die jaren dat wij onze producten voorbij zagen komen... was dat altijd via jou, op jouw hele eigen... opnieuw authentieke en zeer persoonlijke Liefdevolle bedding. Absoluut, ja. dat, daar is er geen van die het zo nee. kan als jij... En dat zullen wij uitermate gaan missen. Wij gaan Zeker. droef in de ja. verkeersdoorgang zo direct naar beneden. En de programma's <laughs> werden bij jou vaak toch beter beluisterd... dan toen ze de eerste keer in ons eigen programma werden uitgezonden. Ja, twee keer is dan een stukje scheepsrecht alvast. Ja. Ja, ja. Ik vind het een heel mooi compliment van deze drie fantastische heren. Nogmaals, dank voor jullie materiaal in ieder geval. Jij ook bedankt. En daar kun je alleen maar liefdevol mee omgaan. We gaan um, naar een uh, prachtige tip voor de toekomst. Uw tip voor de toekomst. Zal ik hem eens voorlezen? Jij mag hem voorlezen. Uw tip voor de toekomst. André Kuipers maakt 15,6 nachtvluchten per etmaal... tijdens zijn ruimteavontuur. Wellicht een onderwerp om eens nader te beschouwen. Daar waar dag en nacht in een versneld tempo gaan. Kortom, dan zou hij inmiddels veel meer nachtvluchten gemaakt kunnen hebben dan ik. Het is echt heel laat voor mij nu. Ik, eh, ik heb hem niet. We doen nog een keer een tip voor de toekomst. Pak jij hem. Uw tip voor de toekomst. Uw tip voor de toekomst. Dit is zo simpel. Houd van het leven. Leef alsof het de laatste dag is... en zorg ervoor dat je verliefd blijft. Op een vrouw... Of een man, of een hond, of een kat, of een paard. Maar leef. Rafael de Haan. Ik denk dat dat wel spek naar jouw bek is, Maarten. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Ja, ik zit hier nog steeds met singer-songwriter Maarten Peters. Kun jij nou eens even het uitzicht omschrijven, Maarten? Want de luchtverkeersleiding toren 90 meter hoogte. Inmiddels is het licht geworden. Nou, als we zo kijken, dan lijkt het een enorme grote parkeerplaats. Alleen daar staan geen... Waar, waar ik naar kijk, staan geen auto's. Maar daar staan gewoon vliegtuigen. En niet één, gewoon tientallen. En je ziet daar, daar komen de eerste. Kijk, daar, daar voor ons. oh ja, daar land, komt er alweer al eentje. Ja. Komt er alweer eentje binnen. Daar staan alle KLM-vliegtuigen. Daar rechts van ons. En hier voor dat, ons is gewoon een enorm park. Leo, die legt het ook nog even op de gevoelige plaat vast. Het is een waanzinnige mooie locatie om onze laatste uitzending te hebben. En over locaties gesproken. Naast mij is aangeschoven de heer Peter Kroon. Hij is, uh, ja, eigenlijk moet ik zeggen media duizendpoot... en vaste nachtvluchtentechnicus en inmiddels ook chef... zo noem ik het even een beetje gekscherend, van Radio 509. En ook gewend om natuurlijk op locatie te werken. Peter Kroon, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hoe was het toen de wekker ging? Heel erg. Ja? Ja, ja, ja. ja. Dat is echt... Uh, nou, dit, dit is niet mijn sterkste kant, vroeg opstaan. Maar als radiomaker heb je daar wel vaker mee te maken? Of ja, het, gehad, in ieder geval? Nou, ik heb het uh, iets van zeven jaar gedaan... met een live reportagebus door het land rijden. En uh, in die periode heb ik ook heel veel dingen... Ik ben over mijn laptop heen gereden in die periode. En ik heb later ook uh, ontdekt dat alle grote rampen in de wereld... Uh, de oorzaak daarvan ligt ergens morgens vroeg. Uh, de Titanic, die op een ijsberg uh, gevaren is. Uh, dat hebben ze ook s ochtends vroeg niet goed gezien. En de verkeerde koers ingezet en uh, op de klippen gelopen of op een ijsschot. Uh, de ramp in Tsjernobyl. in uh, 1986 was dat. Dat is ook ontstaan door geknoei in de vroege... In de vroege uren. Maar dat zou kunnen betekenen dat wij dus, hier nu op deze luchtverkeersleiding toren... niet helemaal veilig zijn, want het is nou, redelijk ja, vroeg. Dat, ja, maar ik ga er vanuit. Ik heb net ook even iemand gesproken van de, van de luchtverkeerstoren. En dat, dat zit wel snoor, ben ik inmiddels achter. Maar onze je... thuisreizen wordt een probleem denk ik. Ja. Ja, maar alle, dus Dat alle, wordt het. Alle grote ellende, of tenminste grote ongelukken, eh, gebeuren smorgens vroeg. Of tenminste de aanleiding daarvoor. En als er zware criminelen van hun bed lichten... Ja. Doen ze dat ook smorgens heel vroeg, want dan is de kans dat ze scherp goed terugschieten heel erg klein. Dus, dat weet ik uit ervaring, niet, niet vanwege mezelf. Maar... Smorgens heel vroeg moet je gewoon even niks doen. Je ja. kan eigenlijk gewoon in bed blijven liggen. Maar dat zou betekenen dat er dan ochtends vroeg ook radiostilte zou moeten zijn, omdat mensen niet toerekeningsvatbaar genoeg zijn om het nou ja, te maken. Kijk, je hebt wel mensen die, die er wel tegen kunnen. Jij kan er dus klapblijkelijk wel tegen. Je hebt twaalf jaar volgehouden. En uh, alleen ja, het is niet mijn sterke kant uh, nee. dat we opstaan. Zeg Peter, jij hebt een, een bepaalde historie ook met deze toren, of niet? Je hebt daar onlangs iets over verteld. Ja, nou ja, uh, ik, ik ben ooit, uh, of ik was ooit radiopiraat, heel lang ja. geleden. Ergens in de, in de jaren 80 En op een gegeven moment een keertje aangehouden... of opgepakt door de opsporingsambtenaar. En die, uh, dat was toen nog radiocontroledienst. En die vertelde dus dat door mijn toedoen... hier uh, in de verkeerstoren in Schiphol... Uh, ja, de boel ontregeld was. Dan moet ik wel even zeggen dat radiozendertje zat... in een dorpje wat hier een eentje verderop lag. Uh, Licht uh, Abbenes. Uh, onder de Kaagbaan, aanvliegroute voor, voor hier... En uh, ja, door mijn uh, clandestine radio uitzendingen zou hier de boel uh, dusdanig verstoord zijn... dat het echt gewoon levensgevaarlijke toestanden... en nou, daar werd uiteindelijk mee uh, gedreigd tot Dus jij kreeg direct te maken met opsporingsambtenaar van Empelen? Oh, jij, jij kent hem ook. Eh, niet persoonlijk. Nou ja, dat was inderdaad meneer Van Impelen. Maar heb ik dat tegen jou verteld of zo? Dat nee, die... maar ik heb ook zo mijn uh, inlichtingen, zo links en rechts. Ah, ik, wilde en ik wilde niet meer over zijn naam niet meer noemen. Maar goed, hij was het, ja. Hij nee, is naam nou uh, niet meer mag worden. Um, nou goed, uiteindelijk bleek het natuurlijk allemaal een beetje, een beetje. Ja, uh, ze wilden me heel erg bang daarmee maken. En ik woonde toen nog bij mijn ouders, dus dat zeiden ze ook tegen mijn ouders en van, nou, wat er nou toch is gebeurd. Een vliegtuig met één landingsgestel zou dan naast de landingsbaan terecht, want dat had de coördinator niet helemaal goed gehoord door mijn toedoen. Nou dan, dan zijn de rapen natuurlijk wel gaar als je dan als jongetje van 16 uit je schuurtje gehaald wordt met je illegale zendertje. Ja, nou dan, uh, hè? Uiteindelijk is dat helemaal niet... Uh, bedoel, die vliegtuigen hier, die hebben daar helemaal geen last van. Uh, of tenminste, nou, niet, niet op die manier uh, in ieder geval. Je was dus al vrij vroeg met het radiovirus besmet. Ja. Is dat een ongeneeslijke ziekte? Ik hoop van wel. Je hoopt ook van wel? Ja. ja want ik noem jou wel eens grappenderwijs uh, de meestermopperaar. En dan zeg jij, ja, nou, ik ben gewoon realist. En toch ben je heel hoopvol met betrekking tot het vak radio... en het blijvend uit te mogen oefenen. Ja, nou ja, mopperaar. Uh, ja, misschien af en toe wat, uh, of tenminste dat krijg ik wel eens voor ja, je bent een beetje pessimistisch. en dan zeg ik inderdaad altijd, ja, ik ben realistisch. Ik bedoel, kijk om je heen, ik bedoel, de wereld is dan niet altijd even mooi. En ik word ook wel eens een beetje, uh, een beetje, beetje gaar van mensen die... Uh, ja, uh, dat hele positieve gedoe, weet je... We, uh, altijd maar lopen te huppelen van, oh, het is allemaal zo fantastisch. En, en als het bij dat soort mensen een keertje echt fout gaat... Dan, dan is het ook meteen huilen. Weet je, dan. Ja, ja, ja. Dus dan denk ik bij mezelf: dan kun je beter gewoon altijd een beetje realistischer zijn. En dan, dan, dan, ja, dan zie je de dingen wat, wat, wat eerder aankomen. Hemelhoog, jouw opzet omtom tode betruupt. En jij bent wat gelijkmatiger dan misschien. Maar me, wellicht moet je dat zijn als, als radio-ondernemer. Ja, ik, ik heb geen idee. Ik weet nauwelijks hoe het leven in elkaar zit. Is dat zo, ja? Ja, geen idee. Nee. nee? nee. Ik, doe, ik doe maar wat. Ja. ja. Dat is wel grappig, want we hadden eerder technicus René Visser. En die zei: Nou, ik weet eigenlijk dat ik morgenmiddag ergens moet werken. Maar voor de rest kijk ik wel hoe het gaat. Is, is dat, de, de, die, dat, dat gemakkelijk in het leven staan, is dat nodig voor dit vak? Zoals jij het uitoefent. Nou, misschien is ik helemaal niet zo gemakkelijk in het leven. Maar uh, ik weet toevallig ook waar ik morgen moet zijn. En overmorgen ook nog. Maar daarna uh, is het ook niet helemaal duidelijk. Uh, ja, ik weet niet of dat erbij hoort, dat je gemakkelijk in het leven moet zijn. Ik sta in ieder geval niet heel erg gemakkelijk in het leven. Kom jij tot de kern van de dingen zoals jij in het leven met alles omgaat... wanneer je bijvoorbeeld die mijmeringen doet? Jij gaat wel eens, laten we zeggen, de heide op rondom Hilversum. Dan heb je een recorder bij je en dan maak je mijmeringen. Die neem je op en die zend je dan ook uit. Ja, nou ja, dat is eigenlijk ontstaan uit een... Ja, ik, ik wilde ook graag mooie interviews maken. Maar ik ben natuurlijk niet zo'n hele goede interviewer. En ook niet zo'n goede voorbereider. En op een gegeven moment kwamen gasten gewoon niet opdagen En dan stond ik dan met mijn recordertje. Hm. En dacht ik, ja, ik moet toch wat? En, en zo is het eigenlijk begonnen. Ik, nou, vertelde ik maar hoe de omgeving eruit zag. Ja, sta je dan met je recordertje in de middle of nowhere? Dat heb ik ook eens met een live uitzending gehad. Daar ja, komt de gast niet opdagen. Ik ja, ging maar beschrijven wat ik zag. nou ja Dat hebben jullie hier net ook al gedaan. En zo zijn een soort van mijmeringen ontstaan. En die heb ik voor de grap op een, op een, op een website gezet. Radiodownload.nl En ik kreeg ik allemaal reacties op. Eigenlijk zo van, nou dat is wel grappig. Hè, als je gewoon vertelt wat, uh, ja, wat je op dat moment te binnen schiet. Ik bereid het niet echt voor. Ik ga gewoon met mijn microfoon staan. En, ja, doe alsof de gast niet opkomt dagen en beschrijf dan wat ik op dat moment meemaak. En uh, Ja, daar kreeg ik steeds meer reacties op. En op een gegeven moment was ik het ook een beetje zat. en ben ik ermee gestopt. En van nou, laat me zitten, is eigenlijk veel onzin. En uh, toen kreeg ik allemaal mailtjes van mensen die zeiden van... ja, waarom ga je er niet mee door? Ik denk, nou ja, dat is alblijkelijk... Uh, dus dan ja. kijken we eventjes in de ziel van, van Peter Kroon... eigenlijk op het moment dat je die bespiegelingen opneemt. Dan ja. is er nog de andere kant van Peter Kroon... en dat is de zakelijke ondernemende kant. Hoe ziet de toekomst eruit? Radio 509. Daar wordt radio gemaakt door mensen met een visuele handicap. Ja. Daar ben jij chef van. Dat gaat gewoon goed. Ja, nou, ik voel me niet echt een chef. En nee, ik vind het ook, het ook niet, een beetje euh... leuk om te zeggen. Gewoon. Ja, ik hoorde, jij bent radiodirecteur. Nou, dat ben ik helemaal niet. Ik zie er niet uit als een radiodirecteur. Ja, misschien qua buik inmiddels een beetje, maar... Uh, ja, een echte directeur ben ik niet. Ehm... Um, ja, dat is een radiostation met bevlogen mensen. Want die zien niet veel. En uh, omdat ze niet veel zien, moeten ze het van hun oren hebben. En daardoor zijn ze automatisch heel erg gefocust op ja, geluid, radio. kom je al snel bij de radio uit natuurlijk, als je niet veel ziet. En uh, ja, dat bevlogene van ze, dat, dat is zo mooi. Dus als, als ik dan weer iemand hoor zeggen van ja, met een visuele handicap... dat klinkt meteen als nou, je zit zeker in een karretje en je kan niet veel. Maar juist omdat ze... Ja, uh, wij leggen dus niet de nadruk op wat ze niet kunnen... maar juist wat je wel kan. En omdat ze zo'n goed getraind gehoor hebben... Um, krijg je hele mooie radio. En uh, we zeggen dus nooit van... nou, oh, je ziet zeker niks... of uh, de studio is een beetje aangepast met wat braaien... En, en vergrotingsprogramma's en dat soort dingen. Dat ze toch, ja, toch alles kunnen bedienen. Ja, en zo maken we mooie radio. En dat was het, in ieder geval waar het voor jou van het begin af aan omging. Mooie radio maken. En dan ja. met bevlogenheid natuurlijk. Ja, ja. Ja. En dan even heel kort, want we moeten alweer gaan afronden. Heb ik net uh, van de techniek en de regie gehoord. Ik ben altijd gewoon te uitvoerig met mensen aan de slag. En dan komen we in tijdnood. Ik zou niet kunnen kiezen bij een eindmontage. Uh, ja, killing your darlings is het toch? Killing your darlings, ja. Uh, even een korte blik op de toekomst. Waar ben jij over twaalf jaar? Uh, dan hoop ik dit nog steeds te doen. Alleen met wat nieuwere technieken, denk ik. Dus ook Radio 509, voor iedereen die horen wil, is de slogan volgens mij? Ja. En uh, nou ja, dat, dat wordt alsmaar meer uh, geavanceerd qua techniek. Okay. En als je 90 bent, waar ben jij? Um, Bonaire? Misschien. De, de, de, maar, nou, nee, nee, ik denk maar. toch niet dat ik daar zal zitten dan. Want, dat, want dan heb ik dat eiland ook wel gezien. Uh, nee, ik, misschien dat ik in de Verenigde Staten zit. Dat... Uh, als we me erin laten. Voor langere tijd. Ja, ja. <laughs> ja. Als je erin laat, is er een reden om je er niet in te laten. Nou, ja, maar, ze zijn nogal ingewikkeld. Ik, daar. ik mag maar drie maanden blijven en dan ja. moet ik echt weer terug. Nou, ja, zo lang ben ik er nog nooit geweest, maar ik ben er wel heel vaak geweest. En ja, na verloop tijd moet je er weer terug. Ik ja, ja. bedoel, dan houdt het erop. We hopen nog heel erg veel van je te gaan horen. Radio 509 voor iedereen die horen wil. Ja. En je gaat binnenkort een nieuwe studio bouwen en uh, een locatiebus. Ja, dat moet ook nog gebeuren, ja. Kortom, druk, druk, druk, druk, druk. Ja, ja. Dankjewel, Peter Kroon, voor dit ja. gesprek. Heel vroeg op de ochtend hier bij Nachtvluchten Noorderzon op Radio 1 van Max. En uh, wilt u meekijken? Kijk op nachtvluchten.fm op radio1.nl. Wilt u twitteren? Dat kan met hashtag nachtvluchten. En uh, mailen kan ook nachtvluchten, apenstaartje, omroepmax.nl. Maarten Peters zit nog steeds naast mij. Jij gaat zo meteen zingen. Op welke basis heb jij uitgekozen wat jij in onze laatste afleveringen gaat zingen? Nou ja, het wordt het laatste liedje in Nachtvluchten. En Kat Suissand moet een soort <coughs> liefdesliedje zijn voor jou en Barbara. Oh, dat is mooi. En, en met een we laatste we... zin ja. die toch wel te maken heeft met uh, wat hier gebeurt. Ja, dat houden we dan nog heel even te goed. Want uh, we gaan eerst even luisteren uh, opnieuw naar een, uh, een collega, een zeer gewaardeerd collega. Een column, namelijk van Edwin Rutte, collega bij Max. En. Uh, ook een beetje een multitalent, mogen we toch wel stellen. Hij had hier graag acte de présence gegeven... maar hij is samen met zijn vrouw bij de opera Parsifal in Tirol. Tenminste, daar is hij heen gegaan. Ik denk dat dat gisteren was of vanavond is. Maar hij heeft ons niet in de steek gelaten... en hij heeft voor ons een column ingesproken. In de nacht vliegen ze weg. De twee mooie radiomakers met de wijsheid van twee nachtuilen. Altijd geïnteresseerd in een gasten, geen vragen aflopend van een papiertje... maar inhakend, luisterend, af en toe iets. In een arena werpend, waar de geïnterviewde dan de tanden in kan zetten. Een relativerende lach, humor en ernst, dat is een mooi palet. Een catering waar een nachtrestaurant een sterren vanuit de hemel zou plukken. Dank girls... Wie weet kan ik ooit zeggen, come fly with me, come fly, come fly with me. In ieder geval, night and day, you are the one. Nora Romanescu en Barbara Elbert. Jullie hadden nog een vraag. Waar zie je jezelf over twaalf jaar? Ja, als ik mezelf dan tenminste nog kan zien. Dan in ieder geval in een lekkere stoel... Fluitende vogels, stapeltje cd's, afstandsbediening, tv... stapeltje boeken, begroten liefde, de liefde van mijn leven... echtgenoten Annette Andriessen naast me. En dan raken wij nooit uitgepraat en zeggen dan over twaalf jaar... ja, vroeger werd er nog gelachen en nu nog veel meer. En in het andere geval over twaalf jaar... als alle liedjes in as gespeeld worden... ja, ja, ja, dat is die permanente laatste nachtvlucht... Spannend. Jullie tweede vraag. Tip voor de toekomst. Ja, wat mij betreft, altijd investeren in relaties met de mensen om je heen. Problemen? Altijd op maaiveld hoogte oplossen. Geen gepieter, geen dubbele agenda's. Gewoon zorgen voor de psychische hygiëne. Girls, heb het goed. Dank jullie wel, leuk en fly right. En loopt het ooit mis, is hier nog een leuk liedje voor jullie. Pick yourself up! Niets is onmogelijk als je weet... Dat als je gevallen bent op je reet, dat je op kunt staan, weer verder kan gaan. Je begint gewoon van voren naar waar. Als je je gedragen hebt als een rund, is het goed om te weten dat je dat kunt. Dat je op kunt staan, weer verder kan gaan. Je begint gewoon van voren naar waar. Doe maar lekker raak, dus niet zo scheiterig voor strop of flop. Vallen doe je vaak, dus sta je net zo vaak weer op. Als je niet down kunt, kun je niet up. Wie voor ging, wordt niet bij de club. Die weer op kan staan, die verder kan gaan. Je begint gewoon van voren af aan. Voor strop of flop. Vallen doe je vaak, dus. Sta je net zo vaak weer op. Als je niet down kunt, kun je net up. Wie nooit voor ging, hoort niet bij de club. Wie weer op kan staan, weer verder kan gaan. Je begint gewoon van voor af aan. Weer op kan staan, verder kan gaan. Gewoon van voor aan. van Dat zijn hele mooie woorden van Edwin Rutte, gezongen en daarvoor gesproken. We hebben ons gewoon laten verrassen. We hebben het echt niet van tevoren beluisterd. En ik moet je zeggen, ik eh, krijg bijna het schaamrood op de kaak... omdat ik er zo trots op ben zoals hij ons eh, in die nachtelijke uren... zoals hij ons heeft meegemaakt, heeft omschreven. Maarten Peters, jij zit nog steeds naast mij. We gaan maar eens even kijken wat overige luisteraars ervan vinden... dat wij er straks niet meer zijn. Bericht van een luisteraar. Zal ik hem lezen? Het is echt waar. Nachtvluchten stopt ermee. Ik kan het niet geloven. Het mooiste programma van de hele Nederlandse radio gaat verdwijnen. Ik vind het vreselijk. Een meer dan fantastisch programma. Met heel veel plezier en interesse heb ik vele nachtvluchten meegevlogen. De laatste vlucht vervult me met weemoed. En wie heeft dat geschreven? Dit is geschreven door Corrie Beekhuizen. Ja. Het vervult ons ook wel een beetje met weemoed. Kun jij omgaan met weemoed? Ja, dat, dat inspireert, ja, hè? als je liedje schrijft, dat is, ja. dat is vast ge, va, net gezaaid grasveldje. Ja. En daar, daar bloeit ook alles ja. nog in op. En dat verdort eventjes en dan komt het weer tot leven. Ja, dat is heel vruchtbaar. Mooi. Ja. Bericht van een luisteraar. Wie doe jij. Ik word er bijna zenuwachtig van. Het is namelijk een hele tas vol berichten. Ja, tot nu toe is het allemaal ongelooflijk vleiend. Je... Ja, ik, maar ik weet dat er twee berichten in zitten in die hele tas. Die niet positief zijn. Waar iemand gewoon letterlijk zegt: Ik ben blij dat het programma ophoudt te bestaan. Later heeft hij weer zijn excuses aangeboden. omdat het niet zo genuanceerd verwoord was. Zoals ik het nu uh, zeg. En nog iemand. Het was toch niet meer zo leuk de laatste tijd. Doe maar iets anders. Maar nee, ik heb er, in, ik heb er hier eentje. Uh, Harry de Mulder. Bij deze wil ik laten weten dat ik het zeer jammer vind... dat nachtvluchten gestopt wordt. Ik ervaar het steeds als topradio... En inderdaad, die wil ook een abonnement op de gratis Radio 1 nieuwsbrief. Daar staat dan in ieder geval in wat er staat te gebeuren. Als nachtvluchten er niet meer is in augustus... nemen dus de collega's van Max het over. En die gaan een programma maken getiteld De Nacht van uw Leven. En met ingang van 1 september neemt de VP Rode zendtijd over... en gaat het programma Woord presenteren. Goed, dan hebben wij opnieuw iemand te verwelkomen. Passengers with destination Nachtvluchten Noorderson, please proceed to boarding gate 747. Director Systems and Procedures, luchtverkeersleiding Nederland, Martin Beringer. Hij zit hier naast me. Hij was bij ons de gast in de maand van het bijzondere beroep. En dat was in juni 2008. En toen spraken wij af hem zeker een keer te gaan bezoeken op Schiphol Oost. Nou, dat werd uiteindelijk 20 november 2011. Wat in het vat zit, verzuurt niet. Het was een machtig mooie middag toen. En nu is hij weer hier. Goedemorgen. Goedemorgen. Heb jij iets meegekregen van eigenlijk deze bijzondere uitzending... vanaf een beetje jouw werkplek, althans voormalig? Um, ik heb de, de hele aanloop heb ik meegemaakt, natuurlijk alle mailtjes. En toen ik in mijn auto stapte vanochtend heb ik geluisterd. Dus, uh, en ik ben ervan overtuigd dat ik niet jullie droomgast ben. Maar oh, waar, jullie en waarom erover. is dat? Ja. Nou, Ik hoor al die verhalen. Dat is toch heel wat diepgaander dan ik te vertellen heb op dit moment. Ja? Dus, uh, ben je zelf niet diepgaand? Of is het onderwerp uh, Luchtverkeersleiding Nederland niet diepgaand? Nou, ik denk dat het een redelijk recht toerecht aan beroep is, ja. ja? Uh, dus in die zin uh, geen ruimte voor, uh, voor zweverigheid. Dus, uh, maar dat was even mijn overdenking toen ik hier naartoe uh, ja. deed. Nou, ja. Dat vind ik een behoorlijke diepgang, hoor. Ja, mooi ja. is dat. Hè? Ja, ja, ja. Toch weer een, uh, een bericht in een bericht. Je bedoelt uh, dat je hem toch vrij kort kunt samenvatten... maar daarmee meteen de diepgang aangeeft wat betreft die overpijnzing. Ja. En zweverig is eigenlijk binnen de hele materie natuurlijk ook weer zeer toepasselijk. En we zitten dan hier ook nog op 90 meter hoogte. Ja, ja. Ik vind ja. het overigens echt fantastisch dat het je gelukt is. Want de luisteraars, uh, je vertelde het net, we waren uh, op de zaal op Schiphol-Oost... En ik had geprobeerd al op de toren te komen. Dat was niet gelukt. En het aardige was dat, maar goed was ook. Want als we wel op de tour waren geweest, hadden we niks gezien. Ik weet, nog of je dat, uh, ik weet niet of je dat nog weet. Het weer was heel slecht. En ik ja, weet ja, ja. dat we uh, heel veel um, vliegtuigen toen in de hole zagen klopt, cirkelen. Uh, ja. Op verschillende punten. Uh, en dat, uh, dat had alles met het slechte weer ja. te maken. En er was vanaf hier niets te zien klopt, geweest. Ja. En, en, en toen Barbara probeerde via mij inderdaad toch op die tour te komen... had ik zoiets van, nou, het zal ze toch niet lukken. Dus toen heb ik jullie doorverwezen naar Marjolein Wenting. En je zei net dat ik de reden ben dat jullie hier zitten. Dat is niet waar, dat is Marjolein Wenting, die heeft allemaal geregeld. En die kan er helaas niet bij zijn. Maar ik weet zeker dat ze nu aan het luisteren is. Marjolein Beterschap. Oh, is Marjolein en ziek? Die is een beetje ziek, ja. Dus, maar die is nu aan het luisteren, dus dat vind ik al fijn zat. Maar toen ik later inderdaad het bericht zag dat jullie hier dat het gelukt was, had ik zoiets van, jeetje, het zal toch niet? Voelde je maar... je ook een beetje misbruikt omdat we via jou dat <laughs> uh, ingangetje nee. probeerden te gebruiken? Nee, absoluut niet. Ik vond het hartstikke leuk. En ook omdat ik weet hoe jullie uh, toch wel een zekere interesse hebben, of uh, een diepgaande interesse hebben voor die luchtvaart, dan denk ik echt dat dit uh, wel een droomlocatie is om afscheid te nemen na twaalf jaar. Dus, dus ik, ja, ik ben eigenlijk een beetje trots dat de Luchtverkeersleiding jullie dit kan aanbieden. Want ja het is een mooie afsluiting. Ja. ja, en niet alleen maar de locatie op zich... maar dus alle voorbereidingen inderdaad. En vervolgens, Linda zit hier tegenover mij. Ik ben heel slecht in namen... maar volgens mij ik het goed aan haar glimlach te zien. Uh, heeft alles dus ook nog weer tot in de uh, perfectie geregeld... met catering en, en ja. broodjes. En, dus we voelen ons ook ontzettend in een, in, een, uh, ja, in een warm bad liggen. En het is een gedroomde locatie, toch? Oh. Maarten? Nou... Ik ben op heel veel locaties geweest. Dit is de mooiste. Met stip op nummer één. Waarom is het zo moeilijk? Ik begrijp het natuurlijk op zich wel, maar. Ja. Om, om hier daar verder te komen? Ja, Ik... precies. Nou, ja. Dit, het heeft meer te maken met het beleid wat we hebben. Ik bedoel, er is dus wel wat gebeurt in de wereld. Dus ook als het gaat om beveiliging en dergelijke. Vroeger waren we veel makkelijker. Dan kon ook iedereen een gast meenemen. En als je er werkte, dan kwam je die toren op. En zeker vanuit mijn positie maar daar zijn we gewoon wat strenger in geworden. Uh, dus op het moment uh, dat jij uh, op bezoek zou komen bij mij... dan moet ik dus overwegen of ik al die stappen wil nemen... om daadwerkelijk op die toren te komen... en daarmee toch een beetje krediet weer verspil voor een volgende keer. Dus dat hebben we toen om die reden niet gedaan. Uh, maar het is wel zo dat zodra er een mogelijkheid is... om via zo'n programma toch ook weer een stukje luchtverkeersleiding te laten zien... dat we daar graag aan meewerken. Absoluut. Wat is er zo mooi aan dit beroep? Want we hebben natuurlijk eerder een ground controller gesproken, Martin. Zijderveld, daarna André Struit, luchtverkeersleider ja. en voormalig voetballer bij Volendam. Um, wat is er zo mooi in jouw optiek aan dit vak? We hebben natuurlijk van hen een beetje gehoord. Jij uh, ja. loopt hier al wat langer rond. Ja, klopt. Hoewel André, die komt er snel achteraan hoor. hoewel hij er heel <lacht> jong uitziet. Ja, die ziet er heel jong ja, ja. uit. Hè? Ja, jij ook <lacht> nog steeds hoor. Maak je geen zorgen. Maar uh, ja, wat, wat maakt dit beroep zo mooi? Ik, ik kwam hier vanochtend en ik uh, ben sinds 2007 geen verkeersleider meer. Um, maar toen ik begon, toen, toen zaten we hier op Schiphol centrum. En een van de mooiste dingen nog steeds, en dat had ik ook toen ik hier vanochtend naartoe ging... was op het moment dat iedereen gaat slapen om dan naar Schiphol te gaan. En dan, dan kwam ik zeg maar vanaf de Amsterdamkant. En dan zie je al die lichten, en daar ga je dan werken. En daar ben je dan deel van. En dat vind ik toch wel heel erg mooi in dit beroep. En ik ben zelf geen torenverkeersleider geweest, radarverkeersleider. Een grote zaal met radars. Maar volgens mij, als torenverkeersleider, elke keer weer die zonsopgang. Volgens mij is dat wel zo mooi. Dus het is echt uh, toch wel de romantiek uh, van het beroep als je, als je, als je hier bent. Ja, het lijkt me trouwens ook niet, uh, wat jij net beschreef, als je hier dan al die lichtjes. Maar jullie hebben natuurlijk ook. Dat komt vanuit de hele wereld ook naar je toe. Ja, ja, ja, ja, ja. dat ja. lijkt me ook wel een heel machtig gevoel hoor. Ja. Dat je hierheen rijdt en dat je misschien beseft. Uh, daar zijn ook al mensen vertrokken en die ga ik straks en dan. Dat is. Wauw. Ja. ja, het is wel een plek waar heel veel dingen. niet alleen maar letterlijk, maar ook figuurlijk samenkomen. Dus, dus culturen komen ja. ook uh, in, in, in deze smeltkroes eigenlijk uh, samen. Uh, bestemmingen, uh, gevoelens van mensen. Vond ik wel mooi dat André dat zei. als hij dan af en toe even door de aankomsthal heen loopt dan weet hij weer waarom hij daar op die toren met zoveel passie... zijn, zijn werk verricht, uh -huh. hè, zijn functie uitoefent. Want dan ziet hij daar mensen met ballonnen en mensen met koffertjes... en blije gezichten, minder blije gezichten. Dan wordt het ineens heel menselijk... Ja. wat je aan het vervoeren en aan het laten landen bent. Ja, ja, dan ben je weer helemaal een deel van, van, van die bewegingen. Hè? Van, van die logistiek van mensen en dergelijke. En ik heb het zelf ook een keer gehad toen het hier ontzettend mistig was. Toen heb ik hier gewerkt, ging ik na afloop van... mijn Dienst na de aankomst en dan al die, die wachtende mensen, die wachten op passagiers, maar die komen niet. En dan hoor je dus al commentaar. En dat is inderdaad plotseling um, de connectie met het werk wat je doet. Deed je dat en... daarvoor, dat je daarheen ging op dat moment? Uh, nee, volgens mij, nee, nee, nee. Want op dat moment, uh, ik woon in Hoofddorp. En ik ging op dat moment met de trein en ik moest nog even twintig minuten wachten. Okay. En toen ben ik gewoon tussen de mensen gaan zitten. En dan hoor je trouwens ook de meest fantastische verhalen. Maar goed, <lacht> echt, uh, ja, dat, dan, dan weet je inderdaad precies wat je zegt, waar je het voor doet. Ja, en jij bent uh, uiteindelijk dus uh, ja, het heet ingewikkeld director systems and procedures. Wat houdt dat in? We hebben dat natuurlijk in 2008 al min of meer van je vernomen, maar dat is inmiddels vier jaar geleden. Dus in deze laatste nachtvluchten Noorderzon willen we dat dan nog graag wel even horen. Uh, ja, um, het, overigens had ik toen een iets andere functie, toen was ik uh, general manager van de systemen. En dat is dus uh, eigenlijk alle uh, uh, technische systemen die te maken hebben met luchtverkeersleiding. Uh, ik doe niet uh, kantoorautomatisering. Maar, uh, zeg maar de landingshulpmiddelen en dergelijke, de radars, uh, maar ook de grote systemen die hier op de toren staan en op die grote zaal, die vallen allemaal onder mijn verantwoordelijkheidsgebied. En de procedureskant, dat is meer uh, de ja, luchtverkeersleidingsprocedures, uh, luchtruim, in de richting van het luchtruim. Uh, dat soort aspecten zitten ook een hele sterke, beleidsmatige kant aan. Kortom, veel nadenken? Ja, dat probeer ik wel zo min mogelijk te doen. <laughs> ja, maar ik zie het wel bij uh, je. Ja. Ja, ja, ja. Nou, het, het is wel zo dat uh, in mijn positie... Ik heb uh, vijf managers onder me... Uh, en, en, en die denken net iets meer dan ik. Uh, en dat vind ik wel fijn zo. Kun jij loslaten? Ja, ik kan ontzettend goed loslaten... Um, en er gebeuren natuurlijk soms wel dingen die, die gewoon sterker zijn dan dat. Maar ik ben iemand die... En misschien komt dat wel door mijn verkeersleidingsachtergrond. Hè. Toch een baan waarbij je gewoon even flink werkt en dan het vanzelf loslaat. Want thuis ga je niet verkeersleiden. Uh, maar ik ben erg goed in het loslaten, ja. En, en afscheid nemen? Nou, uh, eind volgend jaar, dan, uh, dan moet ik afscheid nemen. En ik weet niet of ik daar goed in ben. Dus ik, ik weet niet of ik ga rennen of dat ik zal blijven staan, zeg maar, om afscheid te nemen. Ja, ja. ja. En, en dat rennen, uh, de, de, dat staat dan voor wat? En wat sta, waar staat uh, gewoon, zal het zal blijven staan voor? Gewoon de, de, de deur achter me dicht. Uh, en dat uh, is dat, rennen? dat op een gegeven moment iemand zegt van, goh, waar is die eigenlijk? Ja, maar hij zou toch weggaan? Nou, dat is dan nu. En blijven, staan, uh, blijven is... staan is gewoon aandacht besteden aan het weggaan. En ook afscheid nemen van de mensen. En het gevoel durven toe te laten ja, misschien. Ja, ja, ja, ja. Ja. ja, dat doen jullie hier goed uh, zo even in uh, vijf uur uitzending. <laughs> dat ga ik niet doen. Nee, ja, goed. We vonden het toch wel een, een, een mooi moment om daar dan extra aandacht aan te besteden na twaalf jaar. Waar ben jij over twaalf jaar? Volgend jaar volgt dan het afscheid of rennend of, of, of staand... Uh, maar over twaalf jaar? Als we nou, dat even... Het was grappig dat er bij de vorige gast kwam Amerika aan de orde en uh, Bonaire. Het is heel simpel. Ik uh, zit over twaalf jaar of in de Verenigde Staten Californië... op een, uh, op een uh, uh, uh, porch, uh, op een schommelstoel, gewoon naar de wijde verte te kijken... of in een hangmat op Curaçao of Bonaire. Nou, Kijk zo, eens zo simpel is dat. Zo klein is de wereld dus. Ja, ja, ja, ja. Ook voor luchtverkeersleiders en uh, ja. general managers. Nee, director systems and procedures. Ik vind het een ingewikkelde uh, titel. Ja. Blijft dat zo tot aan volgend jaar, het moment dat je weggaat? Ja, uh, in het kort directeur PNS. Hmm. En stel dat je zou mogen blijven, zou, zou je dan ervoor kiezen om toch nog ietsje langer die... Uh, Carrière voor te laten duren? Ja, absoluut. Ja. Ja, ja, ja. Um, en en om verschillende redenen is het niet handig dat ik blijf. Uh, niet verstandig. Um, maar ik zou het eigenlijk best wel willen, omdat er zoveel ontwikkelingen zijn in de luchtvaart. Ook in de samenwerking en dergelijke. En uh, het, waar ik mee begonnen ben de laatste jaren. Dat wordt juist in die periode afgemaakt, de komende jaren. En daar mis ik wel wat van. Dus dat vind ik wel jammer. Ja, want dan krijg je nu dus net niet uh, het moment... dat die apotheose plaatsvindt van uh, alle voorbereidingen. Ja, het voordeel is dat je het ook niet meemaakt als het goed misgaat. Dus uh, als, die, <laughs> als die dingen niet lukken. Het is bijna alsof je de ander study bent van een mooie voorstelling. Maar als die in première gaat, dan uh, ja, ja, klopt, bedankt. Ja. Maar ja. ik ben er al aan gewend. Ja, dus, uh, ja. Ja. Ja. Ja. Martin, mag ik je heel erg hartelijk bedanken voor dit gesprek. En uh, nou, dan zien we elkaar misschien over twaalf jaar uh, op uh, een uh, eiland. Of... En dat was of in een hangmat of een poortje. Ja, ja, een schommelstoel of een hangmat. Maar, maar er wordt geschommeld. Zo. <lacht> Waar komt dat nou weer vandaan? Nou, ik, ik, ik weet niet wat... Want je uh, zit net... hier heel rustig erbij. Ja, maar ik had net even, even een kort gesprek met André. En toen hadden we het erover. En, en uh, ik, ik denk dat tegen die tijd mijn natuurlijke luiheid echt volledig tot ontwikkeling is gekomen. En, en dat er gewoon geen andere keuze is dan gewoon echt lekker schommelen. Ja, maar dan wordt het een automatisch schommelstoeltje dus. Ja, ja klopt. Ja. Ja, ja. Klinkt wel goed hoor, hé? Ja. Zie jij dat ook voor, ja, Martin? Ja, ik, ik, ik ken zo'n Porsche, kan ik, daar ben ik wel eens geweest. En ja. Dat is... Oh. Ja, dat, zeker zoals ik me nu voel, na zo'n hele nacht. zou Zou ik best wel even kunnen schommelen, ja. Ja, ik ja, kan me helemaal voorstellen. Martin Bering, Ma Beringer, mag ik je hartelijk danken voor dit gesprek. En alle goeds in de toekomst. En uh, daar gaan wij het nu ook al even over hebben, uh, Maarten. Over uh, de toekomst. Ook al ben je nu een beetje vermoeid. En uh, kijk, als je zometeen klaar bent met slapen... Dan, dan sta je weer energiek op. En dan heb je weer waarschijnlijk wilde plannen. Ja, zeker. Misschien moeten we eerst even terugblikken, Maarten. Je was vorig jaar bij ons, bij het elfjarig bestaan. Sindsdien is er weer veel gebeurd. Mm -hmm. uh, je hebt veel opgetreden natuurlijk. Je hebt een tournee gehad uh, dit jaar. Maar je bent ook uh, weer op Alp du d'Huzesse geweest, wat je eerder vertelde. Ja, ja het, het was eigenlijk een extreem druk jaar. Ik heb tournee natuurlijk gedaan met Margriet, Margriet Hessenhuis. Ik heb de tournee gedaan met The Best of Britain. Uh, wat echt een ongelooflijk leuke ervaring was. En wat we volgend, niet aankomend seizoen, het volgende seizoen ook weer door gaan tillen. Uh, ik ben natuurlijk in Berlijn geweest uh, voor uh, een paar projecten met betrekking tot Westerbork. Uh, wat workshops gegeven daar. Uh, en inderdaad, weer de Alpe d'U6. Wat uh, elk jaar onvoorstelbaar veel groter wordt. En de Alpe d'U6 dit jaar was voor mij een enorme... Aparte gebeurtenis, want het de deelnemersaantal was zo groot dat het over twee dagen was, en ik had me laten ontvallen met een gekke bek, zeg maar. Van het lijkt me wel leuk om het een keer met de fiets te doen, want ik moet in elke bocht optreden. En de organisatie had de tweede dag inderdaad bij de start de fiets staan en zo'n pakje. En, Wat uh, voor een pakje? Met zo'n biefstuk in tussen je billen. Oh. Ja. En de laatste keer dat ik op een fiets zat was op de middelbare school. Dus ik ben toen de Alp d'U6 opgeklommen. Nou, bij bocht 21 dacht ik dat ik dood ging. Bij bocht 20 heb ik mijn ontbijt eruit gegooid. Maar in elke bocht wel opgetreden. En ja, daar ben ik de hele dag eigenlijk mee bezig geweest. En toen pas besefte ik wat een ongelooflijke prestatie dat is. Wat die al die uh, mannen en vrouwen, jongens en meisjes doen. Ik hoorde laatst iemand zeggen: heeft het eigenlijk wel nut om zoiets te ondernemen? Want waarom zou je honderd keer die berg op en af fietsen, ja. terwijl je die energie ook in iets anders kunt steken? Ga bijvoorbeeld eens gezellig uh, een, een eenzame bejaarde opzoeken en en en ja, sto maar stort dat alsnog nog is... die bijdrage ja, ergens. Ja, dat is weer, het is altijd. Dat kan alle twee. Snap je? Nou, ik heb bijna ruzie gekregen, hoor, in ja. het restaurant, toen ik dit te horen ja. kreeg van, wel, hoe kom je erop? Maar ik was toen ik vanavond, kijk, kanker, waar Albertus zich heel hard voor maakt, dat is een, een ziekte waar één op de drie mensen mee te maken krijgt. Dus met andere woorden, we krijgen er allemaal mee te maken, want als die ene het krijgt, die andere twee, die, heb, die kennen die persoon. Wat is nou het eerste waar je altijd tegenaan loopt? Iedereen, die machteloosheid. Je kunt geen ene. Je kunt niets doen. En de Alptu 6 heeft blijkbaar iets ingedrukt dat je het idee hebt dat je wat doet. En dat zie je op die dag gewoon gebeuren. Natuurlijk geneest niemand daarvan. Maar ze, iedereen heeft het idee dat je daar wat aan doen bent. En ze halen echt een substantieel bedrag op. Dit jaar gaan ze die 30 miljoen aantikken. En daar kun je echt. Er gebeuren ook echt dingen met dat geld. Dat vind ik zo goed aan die groep. Ik kan me ook voorstellen dat er een heel gezamenlijk en, en, en solidair en gedeeld gevoel gaat plaatsvinden. Omdat je met z'n allen uh, aan de ene kant moet afzien hè, om die, die prestatie te leveren. Maar aan de andere kant. Maar er gebeurt dat... veel meer. Het gaat ook niet alleen om het geld bij die Altus. Het gaat niet alleen om dat geld. Het gaat ook om de mentaliteit. Uh, wordt er ook geraald, daar ook gerouwd, bijvoorbeeld, ja, daar gezamenlijk? Wordt enorm, ja, natuurlijk, de avond voordat die, de, al die mensen die berg op gaan. Is er een memorialavond. Er worden de verhalen verteld, er worden uh, mensen geïnterviewd. Er worden liederen gezongen. Uh, ja, dat is gewoon prachtig. Maar die mentaliteit, daar wordt ook over gepraat, snap je? Vroeger, toen ik nog een klein menneke was... als dan niemand kanker had, dan werd dat gefluisterd, snap je? Ja, of, of er werd gezegd, die heeft K. Ja, nou... Daar in die kring is dat, daar wordt gewoon over gepraat. Maar het allerbelangrijkste vind ik wat ik, wat ik straks vertelde, gisteravond dat ik op die waken bij, dat, bij, dat, bij, bij Jelle had gezongen. Even voor alle duidelijkheid, dat was een paar uur geleden dat je dat vertelde. Ja. Je kwam eigenlijk vers van een waken vandaan. Je hebt ja. daar een lied gezongen. Ja. Bij een jongetje van 13, uh, plotseling overleden, Heel binnen plotseling. een paar Zo. seconden tijd. Ja. Ja. En, en toen en hebben zei... die ouders jou gevraagd. Om dat, een daar een lied te zingen, wat ik altijd op de Altus 6 zing. Ja. En, maar toen gebeurde er ook iets. Ik zat met Margriet. De kerk zat helemaal vol. En toen moest er. Uh, het was zo vol, dan moesten er wat stoelen. Dan zie je, iedereen staat op. Want die, iedereen je wil gewoon wat doen. Snap je? Ja. Dus je wil gewoon echt wat doen. En uh, dus zag we die, die, die, die jongens en meisjes gingen die stoelen halen. En, en ja. dat is bij die Altus 6 in het groot, weet je wel? Natuurlijk. Die bergbeklimmen daar, daar wordt niemand beter van. Maar de mentaliteit van ons allemaal wordt daar super beter van. Plus, ze halen echt een bedrag op waar je echt wat mee kunt doen. Ja. Dan gaan we even uh, Maarten Peters vooruit blikken. Dat mm. doen we namelijk ook. Voor nachtvluchten valt het doek. Maar voor jou um, gaan natuurlijk weer heel veel nieuwe dingen gebeuren. Dat geldt ook voor Barbara Elbert en voor mij. hoor. Maar even de toekomst... Uh, de nabije toekomst is dat ik dinsdag hier weer ben. Maar dan stap ik in zo'n gevleugeld machientje en dan vlieg ik naar Praag. Ja, want je hebt echt voor ons je vakantie ja, ja, uitgesteld, ja. hè? Ja, fuck. Ja, <laughs> Margriet en ik doen elk jaar een mooie stad. En dit jaar is Praag. Of, en uh, we hadden zoiets van, nou, dan, ik tegen Margriet, dan gaan we toch iets later. Want dan, uh, dus, uh, dan ga ik dinsdag heen. En dan ben ik dan een week. En dan hebben we alles overgelezen wat er te lezen valt. En dan gaan we daar alleen maar wandelen en alles zien. En als ik dan terugkom, ga ik aan vier albums. Daar ben ik nu aan het werken. Ik ben aan vier platen tegelijk bezig: een Nederlandstalig plaat voor Magiet, Engelstalig. Een nieuwe plaat met betrekking tot 4 mei, de herdenkingen. En een nieuwe plaat voor Alptus 6. Waar allerlei verzamelde dingen op komen met betrekking tot dat onderwerp. En dan in 2013 ga je verder met de voortzetting van de tournee. die je ook al eerder ja, dit jaar hebt gehad. Ja, in aankomend theaterseizoen ga ik met Magiet spelen. Alleen. En het seizoen daarop ga ik weer met Magiet spelen. En ook de Best of Britain vanaf januari 2014, voor zover ik kan zien. Ja. Wil je ook graag zo ver vooruitkijken? Of vind je het soms jammer dat je niet alleen maar naar morgen mag kijken? Nee, nee maar ik bedoel in ons vak kun je helemaal niet zo ver vooruitkijken. Dit is echt uniek, wat ik nou net zeg. Dat is gewoon... Dat komt niet vaak voor. Ik bedoel... Ja, ik ben liedjesmaker en... Ja. Dat is eigenlijk mijn ding. Ik kan niet zoveel. Ik kan alleen maar een beetje zitten piemelen met die gitaar... en dan hoop ik dat er... Ik maak zulke nachten heel vaak mee. Dan zet ik aan het begin van de nacht een recorder aan... en s'avonds of s morgens vroeg als het met dit licht zet ik hem aan. En dan hoop ik dat er wat op staat. En Soms is dat wel eens zo. Volgens mij ben je er heel goed in, dus ga maar een beetje piemelen met die gitaar. <laughs> en dan uh, ga ik nog eventjes uh, heel snel een bericht van een luisteraar uh, eruit halen. Kun jij even gaan zitten, Maarten? Bericht van een luisteraar. Je moet een beetje kort zijn, en dat is die ook. Hallo Nora, heel jammer dat nachtvluchten stopt. Gelukkig heb ik nog een heleboel nachtvluchten op voorraad. Dus kunnen mijn vrouw en ik nog even verder met luisteren. Hartelijk dank voor alle mooie uitzendingen. Ik heb altijd genoten van je perfecte Nederland. Zowel wat betreft de uitspraak als wat betreft de zinsbouw. Ik hoop dat je weer snel te horen zult zijn op de radio... en net zulke boeiende uitzendingen als nachtvluchten. Het allerbeste toegewenst, Wim Eweg. I'm trying to sing a love song But the words don't come out right For this has to be the best one I will ever write Cause you are something you loves you all. take my breath away, take my breath away, I guess it's time to fly. Maarten Peters, speciaal voor nachtvluchten Noorderzon. Ik ga bedanken van de luchtverkeersleiding Yvonne Sejnoer en Linda van Dort. Techniek op locatie Peter Belt en Boris Nieuwenhuizen. Webcam Michael Rutgers. Gastheer Kees Balm, techniek in Hilversum, Tim Corbett. Redactie en regie Barbara Elbert. En natuurlijk alle gasten van deze nacht heel erg bedankt. Het is zover, dames en heren ze doen. Nee, nachtvluchten glijdt over de waterval. Het team zwijgt in de ether. De crew vliegt haar laatste vlucht. In augustus nemen de collega's van Max Honorius waar met het programma De Nacht van uw Leven. En vanaf 1 september hoop ik u als presentatrice van het nieuwe VPRO-programma Woord in de vrijdagnachten opnieuw als luisteraar te mogen ontmoeten. Ik wens iedereen een heel erg goed weekend toe. En ik dank vooral mijn co-pilot, Barbara Elbert, voor haar steun en toeverlaat gedurende 12, 6 jaar. Dankjewel en aan de luisteraars zeggen Barbara en ik adieu. Yeah.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 WPRO's Zomergasten. Morgen met Micha Wertheim. Op Nederland 2 om kwart over acht. De opera Orfeo het Arredice is alleen deze zomer nog te zien... op de vijver van Paleis Hoestdijk. De laatste voorstelling is 8 augustus. Orfeo het Arredice. Mis het niet. Reserveer nu via de Utrechtse Spelen.nl. Dit is Radio 1.